Of de reactor is beschadigd is niet duidelijk. Wordt gemeld dat het stralingsniveau 20 keer hoger is dan normaal. In de omgeving worden tienduizenden mensen geëvacueerd. In twee centrales met in totaal vijf reactoren... werkt door het uitvallen van de elektriciteit het koelsysteem niet meer.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 Ik bedoel, ik vind het in de wachtkamer van de tandarts vind ik het gezellig hoor. Ja, nou ja goed. Dat Ligt er aan wat je, je daar komt doen natuurlijk. Maar. Ja. Nou, Gijs die gaat over zijn kaak wrijven, dus dat is niet zo'n tandarts fan. Gijs, um, de aanpassing voor de huur.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 Uh, ik heb ook, ook al meer gehoord. En bijvoorbeeld vind ik het heel triest dat de inloop-koffieochtend voor de ouderen uh, daar gaat vervallen. en al overgegaan is naar het Rode Kruisgebouw. Dus er zijn al verenigingen die vluchten uit de LDC-reis. Nou, ja, vertrokken. Dat, ja, die... Dan hebben we iets moois neergezet het, en vervolgens blijft het leeg. Ja, het, voordat, het, kijk, ons, het Zandvoortse. Het gaat om maatschappelijke verenigingen, andere soorten verenigingen. die daar gebruik van in de, ja, in, in de voor bereiding daar gebruik van zouden gaan maken en die op dit moment al, al het afhaken zijn dat is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 Uh, wij horen de zorg ook van de Britse vereniging, van het Manacor, van die Al die signalen binnen, komen ons binnen. Wij hebben in uh, december 2006 een motie ingediend. dat jullie met die mensen, uh, met die verenigingen om de tafel moeten. Hebben jullie dat achteraf gezien goed gedaan? Hebben jullie goed geluisterd? En wat, en dat is het allerbelangrijkste, hoe gaan we het op dit moment oplossen dat het ge gebouw eigenlijk een goede ja. bezettingsgraad krijgt? Want anders hebben we daar voor Jan Piet Snots te staan bouwen. Ja, en een, een, een sociaal ontmoetingsmetriesant ja, in Zandvoort hebben. Cool. Uh, we zitten hier niet voor de commercie. Maar er is ook nog een uitbater die uh, behoorlijke zorgen heeft op dit moment. Zijn pacht gaat verdubbelen, is hem aangezegd. Ja, en dan er ook nog en zit een teruglopend ja. aantal uh, mensen die er gebruik van maken. Nou, we hoeven, daar, we hoeven voor ondernemers nou niet bepaald... We niet te, te kunnen rekenen. Maar het ja, maar is, maar ik zou denk wat, triest zijn. Ik, ik denk in, in deze echt is. beter...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 Laten we eens eerst even op een rijtje zetten wat er in die eerste fase allemaal fout is gegaan. Misschien helpt dat bij een betere aanpak voor de tweede ja. fase. Samenvat, oh, overigens is het uh, niet verstandig om de koppen bij elkaar te steken als gebruikers en uh, als groep te reageren naar...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 Dat was uh, there'll never be another you, uh, Hans Rijmers. Ja, ik hoorde het. <laughs> Goedemorgen. Goedemorgen, Hans Rijmers, jazz in Zandvoort. Ja, het was weer een, uh, een gekozen brug, Don. Ja, we zijn gekozen bij de brug. De El naar de hand Rijmen. Van oh, Rozenberg. <laughs> nou, de net naar de Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou. Je kan toch niet om hem omheen? Als je jazz spreekt in Zandvoort, dan kan je niet om hem heen. Ja, er zijn nog meer vlakken waar je niet om hem heen kan. Maar dat heeft met nee, kware balkjes te maken. Nee, ja. maar even, even voor de goede orde. Uh, uh, laten we even Ton Ariezen niet vergeten. Doet uh, prachtige dingen in Oomstee. En, en er kan niet genoeg... avond hè? Uh, ja. Kan je, kan en er kan zeggen? niet genoeg uh, jazz uh, gespeeld worden in het dorp.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 Dan zie je inderdaad mensen komen uh, uit, uit, uh, uit de regio, of nog, uh, nog verder weg, Lelystad, Zeewolde, mensen gehad. Ja. Maar, maar dat komt dan ook door de kwaliteit van de solisten, die, die volgen dat kennelijk op de site van de solisten. Achter, ja, wat vraag, ga je dan achter zo'n solist aan? De, van, ik, ik woon in uh, Komisch-Helewaard. Nee, maar ik... ik vraag het wel vaak aan ja? degene die aan de kassen komt. Hè, want dan komt er een gezicht wat ja? je niet kent. Hè.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 En in 2008 is het, was het eerste jaar. Is het bij jullie? Nee, dat was het eerste jaar dat de stichting het jazzfestival uh, uh, programmeerde, uh, organiseerde. En toen hebben we geopend in Café Neuf op de donderdag voor dat weekend. En toen heeft zij daar gezongen met het trio van Johan. Op donderdagavond en Gertelne heeft toen geopend. Toen heeft zij daar gezongen.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 En muzikale ondersteuning? Van het trio? Een trio, trio Ja, en uh, uh, Frits Landersbergen is er morgen bij. En dat is, er is ondersteuning? Of, uh, nee. De verhoging van de Ja, maar hij, hij heeft het ongelooflijk druk met, uh, met andere zaken. Maar uh, morgen is hij er. Hij staat wel wat keurig op de poster, maar het wil wel eens gebeuren dat hij er niet is. <laughs> en dan hebben we fantastische andere slagwerkers. Hè, die, uh, waarvan ik mensen hoor, hoor zeggen van...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 Helemaal goed. En voor de studenten 8 okay. euro. Ik wens jullie Benen? veel plezier. Ik studeer nog, dus dat kan wel. Ja. Nee, maar met, een, met een overtuigend een... verhaal, ik heb het al zo vaak gezegd. <laughs> Je <een> Overtu... <laughs> overtuigend verhaal. Geen enkel probleem. Alles nou, hartstikke. Dan, dan, gaan we, dan gaan we naar die muziek. Ja, opzij, opzij, opzij, opzij. Van Herman van Veen. Precies.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 maar over koetjes, voetbal en de lot op praten, nou dag tot ziens, adieu, het gaat je goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op zij, op zij, we zijn, maar blij, maar tucht, maar plaats. Wij hebben opgeloof als het kerhaas. Op zij, op zij, op want wij zijn laatste laden. Wij laatst al laat. Laat. We hebben ziens, maar een zadieu, paar uit het we moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere zijn keer we misschien, lang blijven we wat slapen, zij we en kunnen dan misschien als het echt Wat over het goedje of bal, wat hij zij nou laat op laten, nou en en zien, zou je zou maar een zij we, we moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan.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 Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen. En kunnen dan misschien als het er moet. Wat over koetjes voetbal en de loop door praten. Nou ik dacht tot ziens dat je het gaatje goed. We rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer op zijn, Op zijn, opzij, op zijn. We kunnen nu niet blijven, we kunnen niet langer blijven zijn. Opzij, op zijn, op zijn. Op zijn, op zijn, op zijn. Maak plaats, maak wat, maak plaats Wij hebben een ongelofelijke haas. Opzij, opzij, opzij, want wij zijn haast Wij hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, tuin, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Opzij, opzij, opzij, dat uh, moet jij ook straks. Want als wij gaan toertochten in Zandvoort en omstreken... Ja, dan moet je wel opzij. Dan moet je zeker opzij. maar van Veen. Uh, aangeschoven, Marco Goudswaard. Uh, van... Hoe moet ik het nou precies zeggen? Toertocht voor challenge of of toertocht voor challenge. Nee, het is vakantie <laughs> vakantiezolaire voor challenge. Vakantiezolaire voor challenge. Ja, okay. van de firma vakantiezolaire. Ja, iedereen bekend denk ik. En um, we zijn eerst gestart als uh, wieland voor challenge. Alleen we hebben een aantal sponsors erbij betrokken, waaronder vakantiezolaire. <laughs> en uh, met de opzet om vijf toertochten in Nederland neer te gaan zetten. Fietstoertochten Fietstoertochten, fiets dan, toertochten. Fiets <laughs> Ja, ja, want we hebben net over lopen gehad en wandelen, dus... Ja, schaatsen is het ook niet. Schaatsen maar... is dat niet? <laughs> ja. nee, het niet. Het gaat werkelijk om, uh, om de sportieve fietsen. En mede om het feit dat we afstanden hebben tot 160 kilometer. Nou, dat doe je niet zeg maar op een gewone fiets. Nou, maar dat, dat zijn uh, de mensen die je hier langs de boulevard ziet uh, chasen met, met z'n 40 ongeveer. Ja, ongeveer wel, ja. <laughs> nou, maar maar... Je, hebt, je hebt net verteld dat je, uh, je begint onderaan, hè, uh, met de gewone fiets, 30 kilometer...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 En, um, maar de 120 en de 160 Moet je zeker racefiets verder Getraind, getrainde, ja, getrainde uh, mensen ja. Nou ja, kijk maar bij die 30 Als je bij de 30 van Zandvoort Waar we het net over hadden Wanderen. Als je het strand zou vervangen door het fietspad Helemaal naar Heemuiden toe En dan zo binnen door terug Heb je 30 kilometer ongeveer te pakken Dat is de afstand die je dan rijdt Maar ze rijd. is weer een hele andere route <laughs> Ja, maar om een idee te hebben van hoe groot is, is 30 dat is, kilometer ja, uh, naar de 30 kilometer die we in Zandvoort gaan hanteren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 Uh, twee tochten krijgen ze een wielen van vakantie Live Challenge. Uh, de derde tocht een de fietstars en de vierde tocht een wielenbroek. En um, omdat. Het is, ja, het is wel handig om te, te weten hoeveel er komen dan. Precies. Ja, dus vandaar dat wij liever hebben dat de mensen ja. van tevoren zijn. Ja, begrijp ik. Goedendag, middag. Hey, Ben. Daar komt meneer Drommel binnen. Meneer Drommel, u zal naar de studio moeten, want het is we schouden gaan naar de studio, meneer Drommel. <laughs> Dit was meneer Drommel van de babbelwagen. Sorry! We gaan weer terug naar de vakantieleide toertochten. <laughs> um, het is natuurlijk uh, handig om te weten dat, uh, dat uh, je uh, 1200, 1400 deelnemers hebt, want als je ineens 500 bij komt, heb je natuurlijk geen 500 tassen staan. Nee, maar... <laughs>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 als deze mensen ingaan naar sportzorg.nl. Sportzorg.nl. Ja. Even noteren. Ja. Dan ja, ga ik lekker door. Ja, en ze willen voor één tocht inschrijven, dan kan dat al voor 1850. En dat is omdat Sportzorg uh, de Nederlandse Nederlands ja? gezondheid uh, wil bevorderen. En mensen, zoveel mogelijk mensen op de fiets willen krijgen. Dus als mensen via uh, sportzorg.nl inschrijven, dan betalen ze 1850 voor deze tocht. Met behoud van het cadeau. Ja, okay.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 ja maar Dan ben een hartstikke kapot en dan moet je nog fietsen. Ja, dat klopt. Maar dat geldt voor iedereen, hè? Ja, dat geldt wel inderdaad. En wij even. willen ook lachen, natuurlijk. maar dat, eh, dat, is het, dat is het. We moeten gezien de tijd... Ja, maar we hebben het gemeld. Het dan, afgerond. Dus, uh, ja. uh, oké. Okay.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 En dat is van 1 tot 5. Ja. Het hele weekend. Dat is het hele... Nou, dan hebben we weer wat te doen in Zandvoort. Er is, geluk, er is gelukkig weer wat te doen in Zandvoort. Ja. Er komt natuurlijk een aanstormend ja. seizoen. Zandvoorters moeten bijna gestrest zijn van alle dingen blijven doen. Even af moeten lopen. Ja, is ongelooflijk. Er staat er nog moeten fietsen. Fietsen, wandelen, jazz horen enzovoort. Badseizoen openen, ja. circuiren lopen. Ja, is, van alles is, te doen. Het is ongelooflijk. Wij wensen u dus een heel prettig weekend. Ja. Maar overigens, als je nog een keer wil luisteren naar dit. Uh,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 Okay. Let's Darling, I'm feeling pretty lonely so I'd call you on the phone so but I don't have a dime. Darling, you're so far better.